De kop is er weer af voor vandaag wat dat betreft de, de muziekboulevard van zondag 17 januari. Inderdaad, het is uh, 9 minuten over 12. Het was ook een lang plaatje waar we mee begonnen hebben. Level 42. Waar zijn ze toch gebleven? Tenminste, dit was een beetje de meest onbekende... Opvolger van het, uh, ja, van het uh, nummer Love Games, ik moet het wel goed zeggen. Het was Star Child, zeven minuten bijna op uh, ZFM Zandvoort. Welkom bij deze muziekboulevard, zoals gezegd, tot twee uur. En daarna hebben we nog een aflevering van uh, Zondag in Kennemerland. Het is een beetje, ja, zoiets als blikken konden dooien. Dan lag die sneeuw er dus nu niet meer. Nou, hoewel, dat ligt nog wel een beetje hoor. Het, uh, het is een beetje een waterige bedoeling hier uh, voor uh, de studio van ZFM Zandvoort. Het zal denk ik vandaag nog niet helemaal weg zijn, morgen ook nog niet, maar wellicht zal het een beetje deze week toch wel een beetje wegtrekken. Dan zijn we van de glijpartij in ieder geval af, want er zijn toch een hoop mensen die daar uh, toch wel wat problemen mee hebben. Nou, dat gaan we dan, uh, wat gaan we dan allemaal doen? Straks uh, gaan we natuurlijk uh, wat uh, muziek draaien, uiteraard, hoe kan het ook anders? Zal hoofdzakelijk zeg maar, ook een beetje hier en daar het onbekende werk zijn. Dus het is altijd heel erg leuk om ook hier bij deze muziekboulevard... ook wat aandacht aan dit soort dingen en dat soort zaken te doen. Maar we hebben natuurlijk ook hits uit 2009. En dit was een hele grote van Ilse de Lange, Puzzle Me. For me, with a pain in your chest, could I rely? Stratie seizoen was dat van uh, de Cock uh, Robin met The Promise You Made. Uh, straks om half één gaan we natuurlijk eventjes kijken wat het weer gaat doen. Nou, je hebt het al een beetje kunnen zien dat uh, het een beetje een, uh, een waterige bedoeling is. Een beetje een soepsootje om het maar zo te zeggen. Ik zei al ook uh, aan het begin van dit uh, programma dat we ook wat aandacht zouden besteden... aan het wat onbekende, uh, relatief wat onbekende werk wat uit de regio komt. Nou, dit komt bijvoorbeeld uit de regio. Het is de frontman van Liberty... Van de week plaatsen hij iets uh, zeg maar op het internet. En ik moet je zeggen, afgezien dan van wat kleine dingetjes die dan niet helemaal kloppen, is het nummer gewoon heel erg bijzonder. Luister zelf, hier is David Wyden en Walking Tree. I look around me to find What is creeping from behind Can't you see what is wrong with me Walking tree. Try to want it all, or would you try to stand tall? ...oneerbare voorstellen die dan gedaan worden... ...op een vrijdagavond of een zaterdagavond... Want ...weet je wel, als je ergens in een club of iets dergelijks bent... ...en er zal een een of andere dame bij jou als man zijn vragen... ...hoe de Foucault je avec moi... ...nou, dan moet je toch wel eens een paar keer achter je oren staan krabben van... ...wil ik dat wel? Tenminste, het hangt er maar net vanaf hoe de situatie zich voordoet. Label had het erover, het is een nummer uit de jaren 70. Ja, hoe kan het ook wel eens. Het is uh, uit uh, muziek uit lang vervlogen tijden, maar het heeft ook niets voor niets de Muziek Boulevard, vrienden. Uh, overigens over Muziek Boulevard gesproken. Uh, mocht je iets hebben waarvan je denkt van, nou, dat wil ik toch wel eens een keer uh, gedraaid hebben. Heb je dus uh, zelf eigen werk. Zoals bijvoorbeeld David Wyden dat uh, heeft, dan, uh, dan kun je dat uh, gewoon hier uh, kwijt. Dus wel een beetje, het moet wel een beetje, hè, geen herrie uh, zoals... Uh, Metal, daar hebben we andere programma's voor. Of uh, ja, hele hardcore of, of hele harde hiphop. Dat doen we dus nou niet. Dat, dat, dat is net een beetje te ver en Over the Edge. Maar ben je bijvoorbeeld een singer-songwriter of uh, heb je nog iets uh, van, uh, van... Nou, het is ook een beetje op klassieke, leest geschoeide popmuziek. Ja, dan kan je natuurlijk hier altijd een, uh, een keer proberen natuurlijk. Dat, dat, daar ben ik altijd voor in. Zo ook. Deze band, want die liep ik vrijdagavond tegen het lijf. Uh, en ook letterlijk heb ik aan een aantal van deze jongens gesproken. Uh, ze komen uit Alkmaar en de omgeving. Maar het is wel een hele leuke en sympathieke band. Ze zijn runners-up geworden afgelopen vrijdagavond in de derde voorronde van de Rob Word. Uh, ik heb het over de treats En dit was toch wel een heel sympathiek nummer. Hier zijn ze met Come On Baby. I can feel it! No! waren dat met Come On Baby het meeste vooruitgeschoven nummer wat ze hebben eigenlijk op dit moment. Maar het is wel heel erg uh, lekker luisterbaar. En als je uh, wilt weten wat het nou precies in is... ...nou, uh, hier heb ik een kleine omschrijving van. Het is dansbaar en rock'n'roll, dus houd je van... Mando Diao, je kent ze wel, van Dance with Somebody of zoiets dergelijks. Ik weet niet precies meer hoe die titel uit mijn hoofd klinkt. En Frans Ferdinand en de Haars. want dat werd door Menno Hoekstra afgelopen vrijdagavond in mijn oren gefluisterd. Nou, dan moet je dit wel heel erg mooi vinden. Het is, het is heel erg apart eerlijk gezegd. Uh, witte snoeren, ze hebben over alles nagedacht. Roze sokken, witte schoenen, eh, zwart, wit, wit, zwart. Noem maar Rob, het eh, heeft er wel een hele catchy uitstraling, eh, dit alles. Eh, daarom zijn ze ook runner-up geworden afgelopen vrijdagavond... in de derde voorronde van de Rob Akda Award. Heb ik natuurlijk nog wel wat eh, een en ander over te vertellen. Want eh, als je dus wilt meer wilt weten en meer wilt horen... zul je 29 januari eventjes naar eh, Heerhugge Waard moeten. Daar spelen ze om 9 uur s'avonds in het JC-complex... En dan zijn ze een maand niet te zien en te horen, maar dan op 21 februari in Hoogwoud bij Sneeuwpop om 8 uur s'avonds. En op 26 februari in de Victory in Alkmaar en de aanvang is daar 9 uur. Ben je helemaal op de hoogte, ben je helemaal blij en kun je weten wat er allemaal uh, in dat opzicht uh, te beleven valt. Nu, tijd voor... Dan moet ik hem wel aanslingeren natuurlijk. Zie je het, voort weer beneden. Inderdaad, want ook het weer, dat is zoals gezegd altijd opgesteld door onze weerguru Lex van de Hoorden. Want voor vandaag ziet het er als volgt uit. Smorgens eerst regen in de loop van de dag opklarend. Nou, dat begint het nu al te doen, want de zon komt er heel langzaam bij. De matige aan zee vrij krachtige westelijke wind. En de maximum temperatuur die loopt op vandaag naar zo'n 6 graden. Morgen is het als volgt eerst bewolkt. Smiddags opklarend. dan een zuidelijke wind. En uh, de uh, maximumtemperatuur is dan ook zo'n 6 graden. De normale middagtemperatuur is 5 graden. Dus we zitten een graadje te hoog voor de tijd van het jaar. Maar ja, hoe cares? Zou ik bijna zeggen, want we werden geterroriseerd door de sneeuw. Tenminste, er zijn altijd andere mensen die daar anders over denken. En dat mag. In de zeewatertemperatuur langs de kust die is zo'n 3,5 graad. Nou, dan ben je helemaal bij wat het weer betreft. Gaan we gewoon verder uh, met een hit uit 2009. En dat is... Iemand die het over pokerfeesten heeft, kent trouwens ook een hockeyer die het tegenwoordig doet. Dat is Fatima Rero de Melo. Die is tegenwoordig aan het pokeren geslagen. Nou, Lady Gaga heeft het erover. Electric lights Orchestra met Ticket to the Moon. Uh, zou ik het uh, lang vervlogen tijden. Maar het is een beetje een onbekend ILO-nummer, moet je erbij zeggen. Want uh, ja, de meeste mensen kennen ze natuurlijk wel van Mr. Blue Sky. Maar dit was minstens zo verschrikkelijk mooi om naar te luisteren. Het is 11 minuten over half 1. En uh, terug naar uh, zeg maar alles wat met popprijzen te maken heeft. Want uh, zeg maar de sensatie van 2009... Uh, ...moet toch eigenlijk gezocht worden bij deze band. Het uh, is de winnaar van de popprijs van 2009. Hier is en een live versie in Tivoli opgenomen met Sorry.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 fits us and the one that belongs to the beginning of our crush.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 Andere damesbandje. Eigenlijk twee dames, Nilia noemen ze zich. En ze komen uit de buurt van Bergen. Sterker nog, ze komen er zelfs vandaan. En de een heet uh, Nikki Dekker en de ander die heet Lillian Bijl. Nikki Dekker is uh, min of meer uh, zingen en gitaar spelen, dat uh, zijn haar dingen. En af en toe drumt ze wat met de basgitaar, er zelfs ook nog wat bij. En ze wil het liefst urenlang in de studio van alles en nog wat uitproberen. En het motto van deze Nicky Dekker uit: uh, Bergen Alkmaar, daar vandaan komt ze. Music is love, music is live, Alive, moet ik eigenlijk zeggen. En de ander is Lillian Bijl, en die speelt elke dag een uurtje op de gitaar. En de muziek zit er uh, helemaal bij daarin gebakken. En als zesjarige uk uh, uh, ja, begon ze met een trommel. En daarna werd het een marimba soort um, xylofoon waar ze nog steeds heel goed overweg mee kan. En de gitaar die heeft haar hart gestolen. Nou dat hebben we allemaal kunnen zien in de eerste voorronde bij het patronaat van de Rob Hak, daar wordt. Daar waren ze te zien en te horen. En uh, als het goed is zullen ze ook nog zeer binnenkort ook nog wel wat uh, van, uh, van zich laten horen. Kijk eventjes heel snel op de agenda. Want... Er staat nog wel wat, denk ik nog wel wat te gebeuren. Uh, ja, want ze spelen in Heemskerk in februari. Wanneer, dat is niet helemaal duidelijk. Ik kan het niet helemaal goed zien wat het is... Maar je moet maar even kijken. Hè. Heemskerk in de talentjacht in de tweede ronde... daar zitten de dames in verstopt. Dus dan kun je in ieder geval nog eventjes uh, kijken... en luisteren wat ze te brengen hebben. Dus uh, sowieso denk ik wel de moeite waard. En daarvoor hadden we de winnaars van de popprijs van 2009. Dat waren Kightman met een instrumentale... met Sorry live in Tivoli opgenomen. En over uh, toch wel wat, uh, wat aankomende uh, popmuzikanten... en dan in het, uh, de categorie singer-songwriter... Deze dame heeft al een aantal uh, belangrijke optredens achter de rug. In de wereld het draait door was ze onder andere te zien. Ik heb het over Celine Cairo en Hello Memory. We been away from each other since a while now. There's nothing new on my own But the way I've been thinking about you Changed everything Gaan. Denk nu niet eens zal het komen, nee, het kan nooit als je het zelf niet.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 De mondharmonica is weer in opkomst. En uh, dat doen ze bij Emmerich Co heel erg leuk. Uh, Marco Emmerich en Arnaldo Lopez uit uh, het, uh, de graf, de rijp daaruit, die komt uh, daar, uh, Daar lopen ze ergens rond. Zijn ze bezig met uh, wat uh, muzikale dingetjes in elkaar aan het schroeven. En dit was er een van Had ik maar, was dat. En daarvoor... Hadden we natuurlijk nog uh, een hele mooie van Celine Cairo, was dat. Uh, finalist bij de Singer-Songwriter-competitie van de Grote Prijs van Nederland. Nou, uh, hebben we hebben er nog eentje. Dat is een lekkere klassieker om uh, tot aan het ding van één uur eventjes op te gaan. En hier is Chai Train en Go Like Elijah.